Directeur Henk Kessler zegt dat de KNVB duizend extra kaarten aan de FIFA heeft gevraagd voor de finale. Daarmee zouden er in totaal zesduizend kaartjes beschikbaar zijn voor Nederlandse fans. In totaal kunnen er 84.000 mensen de finale in het Soccer City Stadion in Johannesburg bijwonen.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 Nederlanders gaan de laatste jaren steeds vaker op vakantie naar Duitsland. Het gaat dan vooral om korte vakanties. Van alle korte buitenlandse vakanties werd vorig jaar 38% in Duitsland doorgebracht. In 2002 was dat nog 27%. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Voor een lange vakantie gaan Nederlanders nog steeds het liefst naar Frankrijk. Maar ook hier is Duitsland duidelijk in de opkomst, zegt het CBS.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 Het weer aan de kust had Wolkenvelden, verder zonnig. Vanmiddag en vanavond in het noordwesten mogelijk wat regen. Het wordt 20 graden op de wallen tot 26 in Limburg. Morgen vrij zonnig en 23 tot 30 graden. Dit was het hoor. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, zee, zandvoort en zomerhit.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 You and me, we are making history, history. history. And as a man. Children will play.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 Helemaal naar binnen toe. En dan de bedoeling is dat je dan... Ja, helemaal in je centrum zit en je... Ja, in je kern bent. Mm. Dan ben je helemaal in trance. Mm. En... Daar zijn ook oefeningen voor... Me me meestal doe je die oefeningen alleen. Of, of soms ook samen, dat het wisselt. Dan is er op een gegeven moment weer... Dat is ook nodig ga je weer weer wat komt weer wat meer energie hè? want je kan de mensen niet in trance de Eeuw, straat op sturen ja. dus er zit ook een soort opbouw in zo'n workshop ja het eindigt van, weer met een cirkel oké okay, dus het gaat van uh, rustig naar zeg maar ja, intens naar weer rustig zo dat is een beetje de opbouw naar meer dat je weer een beetje uh, bij zinnen komt laten we zo zeggen ja ja en dan eindigt het weer met een cirkel ja mooi ja, het is echt geweldig. Ik doe het nu ja. vijf jaar. En ik merk dat mijn hele leven is getransformeerd. En veel sterker. Hmm. En flexibeler. Hmm. En gevoeliger. Ja, ik kan me dat voorstellen. Ja. Heb jij er nog iets te toevoegen, Nicolette? Qua opbouw van je workshops? Um, nou, je werkt eigenlijk met twee polen. Um, en de ene pol is dat je zeg maar totaal... Um,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 En je hebt al een beetje, daar uh, hebben we het over gehad. Uh, uh, maar de vraag: wat halen mensen uit deze workshops? Kun je dat, zou je dat kort en krachtig kunnen ja, beantwoorden? In die zin dat het dan meestal blijft hangen? ongelooflijk veel vitaliteit, zelfvertrouwen, kracht, uh, grenzen aan kunnen geven. Of juist. Of grenzen voelen. Ja, grenzen voelen. Uh, nee durven zeggen. Of ja durven zeggen.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 Just as long as your people come and stand.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 En beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Nicolette Roefzema. En zij geeft de dansworkshops Dances With Lives. En we gaan het in, in dit blok hebben over wie is Nicolette Roefzema en wat doet zij zoal? Nou, Nicolette, wat doe je zoal en wie ben je? Ja, en eh. Uh...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 Om half acht Colibri B Transdance met Guy Barrington. En van negen tot half twee Natrash Party met Chanto, Iradi en Fiji Jantra. Entree 9 euro. Toeslagworkshop 5 euro. Wil je alleen naar de workshop, dan is het 9 euro. En dit feest wordt elke zaterdag tot eind augustus gehouden bij Pavioen Meijer aan Zee. Dan op de Amsterdamse Waterlijnduinen een stiltewandeling met Just Beaming...